Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. Premier Rutte denkt dat er nieuwe verkiezingen zullen komen nu het overleg is mislukt. De oppositie en de PVV roepen op tot verkiezingen. Volgens de PVDA moeten die in september worden gehouden. Door het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met VVD en CDA. Volgens VVD en CDA onderhandelaars Blok en Van Haarsma-Buma was er bijna een akkoord. Ze zeggen dat er plannen waren over het hervormen van de woningmarkt, de zorg en de AOW. PVV-leider Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral AOW'ers hard treffen. En dat heeft Wilders niet over voor het terugdringen van het begrotingstekort om te voldoen aan Europese eisen. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil om tot een goed resultaat te komen. Minister Verhagen zei dat Wilders 16 miljoen Nederlanders in de steek heeft gelaten. Maandagochtend is er een extra ministerraad om over de ontstane situatie te praten zei premier Rutte, die ook contact heeft gehad met de koningin. Rutte wil met de Tweede Kamer voorstellen maken om de noodzakelijke maatregelen door te voeren. De PVDA zegt dat alle partijen ervoor moeten zorgen dat de begroting van volgend jaar rondkomt, ook GroenLinks is bereid om de komende tijd mee te helpen aan een crisisaanpak. In het centrum van Amsterdam zijn twee treinen op elkaar gebotst. Volgens de NS lijkt het erop dat er veel licht gewonden zijn. Reizigers zouden schaafwonden hebben, sommige mensen ook botbreuken. Er zijn ambulances en een traumahelikopter onderweg. De treinen zijn gebotst bij het Westenpark. Op getuigenfoto's is te zien dat er in elk geval een sprinter bij betrokken is. Het weer, vooral in het Zuidoosten regent het. Daarbij is kans op hagel en onweer. Morgen begint zonnig, maar later op de dag opnieuw kans op buien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 welkom terug bij het tweede uur van de Year Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En welke plaat dat is, dat horen we natuurlijk even voor de klok van vijven. De jaargang 22 alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering 16 vandaag, 20 april. 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Zo zit de lijst deze week in elkaar. Sirio Killers, out to the bounce. En na 17 weken, Michel Tello uit C-Etepego. Na 13 verdwijnen uit de lijst. Miel Sandé, next to me, gaat met 9 plaatsen omhoog en is de snelste stijger. Asia-Riton Jump smokers, alone again, met 9 plaatsen de snelste dalen. Klein stukje voor het nieuws, hoorden we de plaat net nog. En Gavin the Gras Soldier staat nu alweer 16 weken in de lijst en is het langs genoteerd. 20 april komen we ook wel tegen in de geschiedenisboeken. 1978, Russische vliegtuigen dwingen een Zuid-Koreaanse Boeing 707... ...die uit koers raakt in het Russische luchtruim tot een noodlanding. 1986 een ramp met de veerboot in Bangladesh eist minstens 350 doden. PSV wordt worden vierde keer op rij landskampioen voetbal. De 21ste in de clubhistorie. 20 april 2008. Een explosie op het boorplatform Deepwater Horizon ontstaat een olielamp in de golf van Mexico. Dat op 20 april van 2010. Van terug naar nu heb ik voor jou, Katy Perry, part of me. De nummer 18 alweer van deze week. The Euro Breakdown op Vrijdag.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 wel gewend dat ze altijd grote stappen maakt om snel bovenaan te komen... ...maar ze doet het nu rustig aan. Vorige week van 20 naar 19 en deze week van 19 naar 18. Ze doet er nu al 10 weken over om de top 10 in te komen. Ze is er nog lang niet. Katie Katy Perry, part of me, dus deze week de nummer 18 in de lijst van Europa. Nummer 17, die slaan we over in zijn handen van Jason Mars. Hij won't give up, zakt van 12 naar 17 in zijn 14e week. En plaat die de goede kant op gaat en acht plaatsen winst zelfs in de 5e week... ...die is van Nickelback en Lullaby... You En lullaby, want in de vijfde week gaan ze op van 24 naar plek nummer 16 alweer. Vijfde slaan we over in handen van Madonna, Minaj en Mia. Give me all your loving. In de tiende week zakken dus ze vier plaatsen van 11 naar 15. En ook DJ Fresh en Rita Ora die doen het erg goed, want Hot Right Now stond vorige week nog op 22, maar in de vierde week gaan ze nu alweer omhoog naar 14. En ook voor deze twee, is alweer acht plaatsen winst in één week tijd. Hot Right Now. doordat mensen goed naar de tekst gingen luisteren... ...Take me down like I'm a domino. En binnen drie weken tijd zak zij zelfs buiten de top 10. Vorige week nog op plek 8. deze week zak ik naar 13. In de dertien week dat zij in de lijst staat, Jessie G en domino. En voor nog DJ Fashion, Rita Ora, Hot Right Now in de vierde week omhoog van 22 naar 14. is Natalia Kills. Kill My Boyfriend staat nu 7 weken in de lijst en gaat 5 plaatsen omhoog van 17 naar 12. En na die mooie Natalia Kills heb ik de volgende al voor je klaarstaan. Voordat we de top 10 gaan, straks eerst nummer 11 in handen van John Mayer's Shadow Days. Cause he's only nice when there's somebody there I'm gonna kill my boyfriend It's been a minute, love, wish we never broke Zie 11 staat, die is in handen van John Mayer deze week, Shadow Days, die staat ondertussen alweer 5 weken in de lijst en gaat deze week omhoog, zelfs van 5 naar uh, 11. En bij 11 kijken wij natuurlijk even achterom. Ja. Naar nou, wat we dan allemaal ook alweer gehad hebben, nou, op nummer 20, drie plaatsen winst in de vierde week voor Azalia Banks en Lissy J212, Lisa Reed en de Jim Smokers Alone Again zakt in de elfde week van 10 naar 19. Van 19 naar 18 in de tiende week, Katy Perry en Part of Me. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat 14 weken in de lijst, zak van 12 naar 17. Nickelback, Lullaby, staat nu 5 weken in de lijst, gaat van 24 omhoog naar 16. Madonna Nicki, Mie en Mia, Give Me All Your Loving, staat 10 weken in de lijst, zakt 4 plaatsen van 11 naar 15. DJ Fresh, Rita The Horror and Hot Right Now, staat 4 weken in de lijst, gaat 8 plaatsen omhoog van 22 naar 14. Yoshi G gaat als een domino naar beneden in de 13 week. Zakt ze namelijk van 8 naar 13. Tyler Kills, Kill My Boyfriend staat 7 weken in de lijst. Hij gaat van 17 omhoog naar 12. En John Mayers zijn Shadow Days are over. In de vijfde week gaat hij namelijk van 15 naar 11 toe. De nummer 10 zelf, die slaan wij even over vandaag in handen van Simple en Canine. The Summer Paradise staat 8 weken in de lijst. Stond vorige week nog op 9 en zakt deze week naar plek nummer 10. Zakken die ik wel voor je ga draaien, staat 9 weken in de lijst. Een zak 2 plaatsen van 7 naar 19. Birdie. En people help the people. Zometeen gaan we ook even kijken wat het weer ook weer gaat doen dit weekend. En dan heb ik voor je klaarstaande nummer 8. Een plaat van Nederlandse bodem. Zes weken staan niet in de lijst van 14. naar plek 8. Nu dus aan Birdie.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 Voor het Radio en dat alles tijdens de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Ode nummer 9, People Help the People. CFN, Westkust, weerbericht. Ietsjes later dan je gewend bent, maar toch het weerbericht, want ook op deze vrijdag schijnt geregeld zon, maar er zijn ook wel wat, wat, wat wolkenvelden. En vanmiddag kunnen die zelfs uitgroeien tot een enkele bui met daarbij kans op hagel en onweer. Wind die wijdt uit Zuid tot Zuidwest is overwegend matig van kracht en temperatuur zal stijgen naar een graad of 13 maximaal. Vanavond kunnen er ook nog wel wat buien voorkomen, mogelijk met onweer. Maar komende nacht blijft het droog en klaart het op. De wind die wijkmatig uit zuid tot zuidwest. Temperatuur daalt ongeveer 5 graden. Morgen dan weer af en toe wat zon. Maar het draait vooral weer om de buien. En die buien kunnen ook weer gevaard gaan met onweer. Met alles morgen bij een graadje of 12. Zaterdagavond vallen er dan weer buien met lokaal onweer. In de nacht naar zondag dan sterven de buien wel uit en klaart het geleidelijk wat verder op. De wind bij dan uit zuid tot zuidwest. De temperatuur daalt maar een graad of vijf. De zondag beginnen we dan weer geregeld met zonneschijn. Maar dan vallen wederom buien met kans op onweer. En de wind waait matig. A.C. vrij krachtig. Maar dat alles uit het zuidwesten. De temperatuur die zal stijgen na en aan. Noem maar een graadje of 12. Heb ik nog steeds één waarschuwing voor je. Want ze staan er weer eens. Op de zeeweg staan ze te flitsen. In 200 is dat overveen richting Zandvoort. Daar het van hectometerpaal 20.1. Daar houden ze hier de snelheid in de gaten. Dus kijk uit als je daar rijdt. Het ritme van Zandvoort. Dam. Ladies and gentlemen, let's go. En ik zei het net al, we gaan filmen met een plaat van Nederlands Bodem. Een dansplaat van Nederlands Bodem. Pintino en Sandra Silva... De van deze week vinden we op plek nummer 6 Jason Ulo Breeding. Een aantal weken dat hij in de lijst staat is namelijk 6. Vorige week was het 6 en ook deze week weer is het 6. De 666 van deze week is er dus voor Jason Ulo en Breeding. Do, This is Carl Ray Jepsen, Call Me Maybe, zakt van 3 naar 5 in de 11e week. Zak is steeds verder weg. Vorige week nog op drie. Deze week al terug te vinden op plek nummer 5. Callway Jackson, call me, maybe. Deze de snelste eigen van deze week. In handen van Emile Sandee next to me. Vorige week namelijk nog 13 in in haar zevende week is zij de nummer 4 van Europa. Zijn het weer anderen die naast Emiels aan deze staan niks om hier. Nu is het Jepson op 5 en op uh, 3. Chris Brown en Turn up the Music. In de achtste week gaat hij één plek omhoog van 4 naar 3 toe. Zometeen heb ik voor jou nog de nummer 2 en de nummer 1 van Europa. Welke dat zijn? Dat hoor je dus na de nummer 3. In handen van Chris Brown en Turn up the Music. Turn up the music for the song just came on. Turn up the music if they turn us down. Turn up the music. Het is sexy Van 3 naar 2 en deze week blijven ze dus hangen op die tweede plek. Train and drive-by. Om het dus alweer 9 weken in de lijst terug te vinden, dus dat doen ze wel lekker. Ik heb voor jou nog de nummer 1, en dat is dezelfde als vorige week. In de 11e week staan ze nog steeds bovenaan. Flowrider, Sametsia. The Wild Ones.